Hallo, is de naamstelling van mijn ik. Je laat ze me nu ook al opgraven, de kok. Ik heb ze niet voor het uitzoeken, dokter. Tussen de 12 en de 14 uur dood. Schattig ik hoor, hangen we er niet aan op. En wat ik nu kan zien, geen verwondingen, geen bloed, geen tekenen van verwurging, niks. Wat denk je? Jongen, ik denk nooit wat. Daar is jouw werk. over. Hallo, oh, ik ben de galerie, je oudste. Dag, is er De Hoog, ik in de galerie. De kok met COCK, recherche. Dat is mijn collega Fredder. Weet u wie het slachtoffer is? Erik. Erik Tom. Hij is kunstenaar. Heeft u een plekje waar we even rustig kunnen praten? Laat van iedereen die hier rondloopt de naam opnemen. Is de dood tegenwoordig ook al happening? Hmm. Van wie zijn die hopen zand? Goed. Wat meneer Trump een vriend van u? Een kennis. Nou ja, iedereen kende hem hier. Wat kun je ons over vertellen? Zoals ik al zei, hij was een kunstenaar, schilder. Een beetje succes? Nou, De laatste tijd niet meer. Midden jaren tachtig was hij veelbelovend. Toen is hij naar New York gegaan. Nou, daar gebeurde het toen, hè? Maar Erik, die heeft... Erik? Ja, Erik. Zo heet hij nu eenmaal. De kunstmarkt instortte begin jaren negentig. Toen is hij met hangende bootjes teruggekomen. Dat heeft u nooit helemaal kunnen verwerken, geloof ik. Niet kunnen verwerken, hoezo? Ja, ik heb het ook maar van horen zeggen. Zeg, hoe denk je dat meneer Tromp en het kunstwerk verzeilt is geraakt? Nou, geen idee. Heb je wel een idee waar je zelf gisteravond was? Ik geloof dat uw collega denkt dat ik iets met de zaak te maken heb. Heeft u een notitieblokje? Ik had een vergadering in het blijf van mijn lijfhuis op een uur of elf. Jij zit in zo'n blijf van mijn lijfhuis. Ik zit in de stuur. Ja, Na Ik naar huis gegaan. Is er iemand die dat kan bewesteren? Ik heb een partner, heren. Ik vind het trouwens bijzonder onprettig om als verdachte te worden ondervraagd. Dit vragen we iedereen. Oh Ja, dat heb ik in de gaten. Ik moet nu gaan, mijn gasten wachten. Voor de hoog. Vindt u het vreemd als ik u zeg dat u er nogal koel cool onder bent? Koel? Cool. Nou, laten we zeggen dat u nogal laconiek reageert op wat hier is gebeurd. Oh. Is gewoon een standaard, manier om op dit soort zaken te reageren? Dan wil ik het wel van dienst zijn. Wilt u Hans Mannes vragen even hier te komen? Ik heb ook nog een vraag aan u. Heeft u enig idee hoe Erik gestorven is? Niet een de mazelen, lijkt me. U had het over laconiek, geloof ik. Dick, zet keizer vast op de romp. Wat zoeken we? Weet ik veel. Parkeerbonnen? Valse seks. Valse kunst. Dat was het beste wat hem kon overkomen. Oh ja. Ja. Denk eens aan. Dick Cat. Nou, Dick Cat. Keith Herring. Allemaal een mythe geworden. Omdat ze vroeg op de skype uitgingen. Net zoals in de rok. Je hebt Jij hebt gek. Nu haalt Trompeman de, de krant. En. Had hij over drie weken zijn kopper had afgesnoven? Had niemand het je weten. Pas maar op, Borstein. Probeer jij maar eerst rond te overleven. Qua kunst dan. Vreselijk. Vreselijk. Ken je hem goed? Vroeger, ja. Laatste jaar zag ik hem niet veel meer. Oh ja, hij was down and out, zou ik maar zeggen. Wanneer heb je hem voor het laatst gezien? Dat weet ik niet precies. Ik zei al, ik had geen contact meer. Erik was een... Hopeloos. Heroïne? The works. De wat? Heroïne, cocaïne, Speed, Downers, alles wat hij met de bakker kon werken. Kent u iemand waarmee hij ruzie had? Uh, iedereen negeerde hem eigenlijk. En zelfs zijn vrouw. Ja? Ik heb begrepen dat Mariska wilde scheiden. Heeft u een adres van mevrouw Trump? Dat heeft Giselle vast en zeker in haar telefoonklappertje staan. Anderen met wie Trump ruzie had? Misschien in de drugs zien, maar ik weet het echt niet. Heren, ik weet echt niets. Nou, behalve dan dat hij in het kunstwerk van jou begraven werd. Kunnen ze daar wat meer over vertellen? Het is de symbolische verbeelding van de verwarring waar onze aarde zich in bevindt. Oh, oh, oh wacht, wacht. We zijn eigenlijk veel meer geïnteresseerd in uh, wanneer je dit, wat ik zeggen, geschapen hebt en waar. Hier, of heb je het van je atelier daartoe gesleept? Een tuiniersbedrijf in Amsterdam noord ingeschakeld, die zou dat vanochtend uitvoeren. U was er zelf niet bij? Ik ben een conceptual artist. Als die term u wat zegt. Nee, <lacht> niks. Ik bedenk dingen en die laat ik dan uitvoeren. En die tuinmannen weten precies hoe wat? Ze werken wel vaker voor me. Toen ik de orde plaatste heb ik ze een plattegrond gegeven en hier de plekken gemarkeerd waar de aarde moest worden gestort. Giselle had de sleutel van de galerie klaargelegd op de deurpost. Waar was u gisteravond en vannacht? Tot zeven uur was ik in de kroeg. Daarna heb ik gewerkt op een atelier. En daar woon ik ook, dus daar heb ik geslapen. Geen getuigen? Um, studenten kunstgeschiedenis kwam toevallig langs. Ze wilde zich wat in mijn werk verdiepen en daar is ze de hele nacht mee bezig geweest. Heb je nog iets van hun naam gehoord voordat het licht uitging? Rosa, Cindy, zoiets. Maar, ze was tweedejaars. Ze is een ijzersterk alibi. Wat denk jij? Ik denk dat het toch gewoon een overdosis heeft genomen. Nou, dan zouden we het eerste lijk in mijn loopbaan zijn dat ze zelf begraven heeft. Hoe waren die andere artisten? Niet volgen. volgen. Wat stond er nou? Een hek van zilverpapier in twee bergen moor. Ga het verhaal van die man eens even checken bij de thuisbedrijf. Niet bellen? Nee. Of wil je liever mee om een wederbeen te lichten? Ja, dankjewel. Nou, zet mij er even af met de oostelijke eiland. Kok. COVK recherche. U bent mevrouw Tromp. Ik ben bang dat ik... Maar ik geloof dat u al weet. Ja, hij is dood. Eindelijk. Eindelijk? Als je zag wat hij allemaal gebruikte, dan had hij al lang dood moeten zijn. Vind het goed dat ik nog even verder met uw plaats? Ja. Uw man was verslaafd? Verslaafd dat hij zachtjes uitgedrukt. Hij gebruikte zo'n beetje alles en iedereen. U bent gescheiden? Ja, ik kon niet mee. Het was niet genoeg dat hij zichzelf kapot maakte. Ik moest ook mee. Hoe bedoelt u dat? Uh, hij sloeg me. En hij jatte alles. En uh, ja, een maand geleden ben ik ermee gestopt. Want hij was eerlijk helemaal piek. Zou ik een glaasje water voor u pakken? Nee. Nee, het gaat wel weer. Hoe hoorde u dat Erik dood was? Van de galerie. Giselle belde dat ze hem hebben gevonden daar. Heb u ook verteld dat hij waarschijnlijk is vermoord? Vermoord? Nee. Vermoord? Maar hij heeft, heeft hij dan geen overdosis genomen? Hoe het precies zit weten we nog niet. Nou, wat doet het? Hij was toch dood gegaan. Waarom denkt u dat? Uh, hij was zelf dood, dat heeft hij zelf verteld. Waren er mensen... ...waar hij problemen mee hadden. had? Had hij vrienden? Kunt u beter vragen. Hij had zo'n beetje iedereen tot zijn vijand uitgeroepen. Zelfs zijn oude maatjes. Manders. Ook. Manders had al zijn ideeën gestolen. En Borestein, omdat hij wel succes heeft... ...of had, of omdat hij hem geen doop meer wou geven op de pof. Begrijp ik goed dat Borestein in doop dien? Ja. Vooral kook. Hij heeft altijd cocaïne bij zich. En oh ja, um, Erik had het de afgelopen maanden ook vaak over die, uh, die man van de gemeente. Die kunstpaus. Hij zou vandaag de boel komen openen. Aanoud ah, de jager. De jager, ja. ja. Um, de jager had Erik een expositie beloofd. En nou ging die expositie volgens Erik niet door. Omdat Borrestein meer schoof dan hij of... Ach, weet ik veel wat. Hij raaskalde maar wat. Hij zich overal kon plotten in. Dat was helemaal paranoia. U en uw man waren uit elkaar. Weet u ook waar hij woonde? Had u onlangs nog contact met hem? Nee. Ik hoorde wel dat hij nog wel eens bij Van Lotje kwam. Dat café naast de galerie. Tieren, uh, razen, ik... Maar ik wilde helemaal niks meer met hem te maken hebben, Na. Nou... Na nou, dat wat? Hij sloeg me. Dat heb je wel verteld. En hij schot me. En hij jatte. Ja, is dat godverdomme niet genoeg? Waar was u gisteravond en vannacht? Ik zal u alleen laten. Ik wil u graag morgenochtend om tien uur in het bureau zien. Iemand die op je op kan letten? Maar Eline, Giselle de Hoog. Ja, wat is daarmee? Hoe is je verhouding met haar? Uh, zonder Giselle had ik het niet gered. Hoe doet het dan? Ze heeft me geholpen. bij uw man weg te gaan. Mag dat niet dan? Hm. Toch een keer raakt. Weet u er iets? Ah, dat is heel eenvoudig. Cocaïne. spul. Genoeg om de halve mee om te leggen. Alsjeblieft. En zijn armen, dat leken wel speldenkussens. Maar we vonden een heel klein vers wondje. Hier. Zou u het zelf gedaan willen hebben? Ja, het is mogelijk. Het kan. Van Le Heb je tuincenter? klopt. Hij had daar twee kubron besteld. Maar dat is vanmorgen vroeg telefonisch afbesteld. Ik kan me al niet voorstellen. Twee tuinmannen in een hoop zand storten over een lijk. Wie heeft er gebeld? Wisten ze niet. Het was ingesproken op een antwoordapparaat. En het was alweer gewist. Uh, man, vrouw, jong, oud. Vrouwenstem. Galeriehoudster? In ieder geval iemand die wist dat het kunstwerk daar moest komen. Hoe was het met Mariska Tromp? Overstuur. Wat iedereen hier in die galerie was als verdacht aangewezen. En ze haalt iets achter. Kom in. Maris Cartel. Eerst een borrel. Ja. Louis. -tje. Nee. Van Lotje. <lacht> Op de dood. Wit hier? Die geldt dus in de Borgestijn. Een jaar geleden minder dan zijn zin. Laten we daar zomaar eens mee gaan praten. Wat wil jij? Ik wil iets. ...dat u de zaak verlaat. Dit is een besloten bijeenkomst. Wij willen graag eens drinken. U luistert niet, hè? Deze bijeenkomst is hier om te rouwen... ...dus als u geen huiszoekingsbevel hebt... ...dan verzoek ik u op te tieven. Luister, grote vriend. Dit is het eerste gezelschap dat na een moordraad met twintig flesjes chablis. En wij willen collega de kok u van missen. Als u er niet aanstaat... ...dan verkassen we die hele bende kunstluizen naar het bureau. Met jou erbij. Zeg het maar. Dankjewel. Ja, ik ben Fletter. En jij bent. Herman. Herman van den Dunnen. Hallo, Herman. Nou, jij stuurt die man met die bad met je En daarna brengen we ons twee kopjes koffie. Misschien dat we er straks nog een kojakje bij willen. Die gasten toch in de ruimte eraf. De toiletten zijn daar. We zullen wel even kijken. U wilde mij spreken? Ga er zitten, meneer de Jaren. De kok, de recherche, is mijn collega verder. Sorry, maar Herman en ik lopen even door het pand. Hé? He? Nou ja. Dit lijkt mij de enige die zich niet amuseert. Ach, niet iedereen is hetzelfde. Kunstenaars zijn weer helemaal anders dan. Uh... Hoort u bij? Ik ben hoofdbeeldende kunst. Van de afdeling cultuur van de gemeente. En wat moet ik me daarbij voorstellen? Ik ben als het ware het intermediair tussen de gemeente en de individuele kunstenaar. En verder ik contacten met de musea. Ik adviseer BMW over subsidies aankopen, et cetera. Belangrijke baan. Ja, dat is belangrijk. Ja, en iemand die helemaal opgaat is er werk. Ik bedoel voor een ambtenaar. Oh ja. mijn werk houdt nooit op te leggen, contacten onderhouden. Hoe was uw contact met Erik Tromp? Erik Tromp was een junk. En uh, die verzon van alles bij elkaar. Dat weet u dus wel. Kijk, onze dienst richt zich uitsluitend op mensen die succes hebben. He, dat is ook het beleid van de gemeente. Oh ja. Waar was u afgelopen avond en nacht? Waarom vraagt u dat? Omdat ik het weten wil. Ik was thuis. Mijn vrouw kan dat getuigen... Victor Borisstein was bij ons op bezoek tot een uur of twee vannacht. U bent nog het close met meneer Borisstein. Hm? Hoort vriendjespolitiek ook bij het beleid? Ik zou een beetje op mijn woorden letten als ik u was. Ik denk niet dat het college van BMW het leuk vindt dat u in het Wildeweg mensen van het stedelijk topkade zit te verhoren. Mijn wethouder zeker niet. Meneer de Jaren, dit is geen verhoren. En met uw wethouder heb ik niets. Er had helemaal niets te maken. Dat was het. Voor dit moment. Volgens mij is het gewoon een blauwe zoals. Maar wel met een uitgang naar de galerietuin. Gesloten. Open. Volgens Herman altijd. Dus iedereen kan van dat café naar de tuin van de galerie? En Mijn grote vriend Herman heeft de tent gisteren om half twaalf gesloten... Het zin om te zien in uh, Richter of Roxy. Dus iedereen had de gelegenheid. Vooral meneer Borstein. Borrestein? Victor Borstein huurt die ruimte voor mijn grote vriend. Dus ik wil hem eigenlijk maar eens horen. Dat een alibi. Ik zat bij de jager. Maar ik wil wel dat hier een observatiewagen komt... ...en als die ook moet ik iets verdachts uithaalt, ...dan kan hij onmiddellijk naar het bureau. Keizer, heb je een momentje? Deze dames zijn van de Cosmopolitan en uh, dit is de heer... Robert van Dijk. De heer maakt morgen een modereportage met het bureau als uh, achtergrond. Het Ach. is uh, autorisatie van het hoofdbureau, dus ik wil dat je ze wegwijs maakt en alle hulp verleent. Dames, het was mij genoeg. Nou, uh, zullen we dan maar... Keizer, ik heb je nodig, je hebt een observatie. Uh, Café van Motten. Ah, dan heb jij een probleem, want ik moet van buiten Dam, deze dames om. Los ik voor jou op. Dames, zullen we maar. Oh ja, het alibi van die barkeeper, dat klopt. Die heeft een halve nacht in de Roxy staan houden. Een man? We zijn op zoek naar dat meisje. Is er iemand in het huis van Tromp geweest? Nee, maar de boer is wel verzegeld. Laat verder dan morgen want vroeg maar eens even rondkijken. Hmm. Heel vroeg. Goedemorgen. Nog steeds niks. Het huh? zijn wel doorzakkers, hè? Ja. Eigenlijk saai, dit werk. Hij ziet de hele tijd lichte pip, hè? Ik heb me nog geen minuut verveeld. Er gebeurt wat. Ja, precies. Ze komen naar buiten. Kom verder, aan. stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, stel, Privé. En voor de rest heb ik u niks te vertellen. Ik meer mee te beginnen. Kunnen ze niet zo goed tegen, tegen nattegeheid. Maar meneer de kok, ik zal een kinderachtig zijn. Kijk, op dat bandje stonden wat intieme conversaties met bekende Amsterdamse dames. Niet project van mij. U bent nogal een liefhebber van cocaïne, geloof ik, hè? Net als Trump. U doet op die keer dat ik ben opgepakt. Heeft u echt niks anders dan zo'n kleine jeugdzonde van mij, meneer de Kok? Ik weet niet wat er op die tape stond. U riep En daarna haalde hij het bandje uit zijn binnenzak. Ja, hij had me iets verteld over een nieuw project. En dat wilde hij me laten horen. Maar ik weet niet wat het was. Oh. Raar. Maar ja, we zullen het zo wel horen als het bandje terugkomt van het lab. Ben ik gearresteerd? Is er reden voor? Dan wil ik graag gaan. Het was een lange nacht. Slaat er maar eens lekker uit. Doen? Ik. Uh... De deur is verzegeld. Ja, maar het zegel was verbroken, dus ik dacht. Jij dacht dat bericht moet eraf. Ik kwam wat spullen ophalen. Spullen? Wat voor spullen voor wie? Voor Mariska. Mariska Tromp. Persoonlijke dingen: foto's en zo. Waarom kan ze dat zelf niet? Ze is nog steeds erg overstuur. Je gaat wel erg ver in je hulpverlening, vind je niet? Maris en ik. Uh... We hebben. Wat hebben Maris en jij? We zijn. Zit ik er erg ver naast als ik zeg dat. Mariska zich heeft bekeerd tot de zusterliefde? Het is natuurlijk privé. Het is mijn zaak niet. Behalve als jullie elkaars alibi zijn. Wanneer heeft u Tromp voor het laatst gezien? Een paar weken geleden. Denk ik. Uh, was uw grootste vriend niet meer. Tromp was een pathetische balk. En hoe is het met de carrière van meneer Borenstein? Heel wisselend. Dank u. Zijn jullie klaar op een alibi nou? Ik was bij de jager. Zoals u natuurlijk al weet. Als u iets hebt, dan moet u het mij zeggen. Maar u heeft niks. En weet u waarom? Nee. Omdat er niks is. Maar waarom laat je ze gaan? Omdat we niks hebben. Goedemorgen. Kan ik helpen? Sorry hoor, ze zeiden van beneden dat ik mijn gang kan gaan, dus... Uh... Is dus Dikkie dik er niet? Rechercheur Vlidder is bezig met een onderzoek. Jij bent zeker Vera, hè? Als je Dikkie ziet, zeg dan even dat we in het aan het schieten zijn. Schieten? Ze zijn bezig met een modereportage voor de Cosmo of zo. In het Een Ideetje van buitenland. Bladbeelden net. Die bergen bestonden uit de kompost. Kompost? Uh -huh. hmm. Verder nog iets in die tuin gevonden? Nee, niks. Ja, Ze hebben alleen nog uh, op het braakliggende terrein achter de galerie... ...hebben ze wat verregende banden voorgevonden. dus onbruikbaar. Geen spuiten? Nee. Maar ik hou je op de hoogte. Hmm. Nee. Mander is een alibi, klopt. Studenten tweedejaars kunstgeschiedenis en ze heeft bevestigd dat ze bij hem is geweest. Dat is er een eentje minder. Ik heb wel wat. Weet je wie er net rondsnuffelt in die zwijnenstel van Trump? Nou? Giselle de Hoog. Bingo. Dat is trouwens een pot. En weet je met wie ze het doet? Even normaal verder. Sorry. Mariska Tromp, de vrouw van Erik Tromp. Nou, dat is dus de eerste lesbische weduwe die ik ken. Je kan ze niet allemaal hebben. Dikkie dik. Luister nou. Het ziet er niet best uit voor jou. Je runt de galerie waar het lijk is gevonden. Je hebt de verhalen met de vrouw van het slachtoffer. Je alibi is ronduit zwak. En dan is er inbraak nog. Als jij op mijn plek zou zitten. Wat zou je dan denken? Hoe is Mariska erbij? Waarbij? Doe je tromp doden. Heb je naar de galerie gelokt, kwam je zomaar langs. Hoe kwam je aan die spuit met cocaïne? Ik begrijp niet waar je het over hebt. Goed. Laten we het over Mariska hebben. Wat bedoelde Mariska met ''Nou weet ik nog niks''. Waar ging het over? Het ging over de echtscheiding. Echtscheiding? Ja, ze is op het stadhuis geweest stond de papieren te regelen... ...maar niemand kon haar helpen. Niemand kon haar helpen. Verder? Verder niets. Goed, dan vragen we Mariska zelf wel. Wat is Mariska hier? Kan ik even spreken? Waarover wilt u wel spreken? Dat is persoonlijk, kan ik even spreken? Niet op zijn beurt. Waarom was ze van de week in het gemeentehuis? Het gemeentehuis? Mevrouw de Hoofd vertelde ons dat u daar problemen had. Giselle, is Giselle hier? Het gemeentehuis. Het gemeentehuis. Uh, ja, daar moest ik zijn. Waarvoor? Uh, heeft zelf dat niet gezegd Ja Jawel. Maar we wil het nu graag van jou horen. Nou, wat was het? Een nieuw paspoort en visakte misschien? U bent helemaal niet op het gemeentehuis geweest, hè? Vertelt dan. Haar alibi klopt ook niet. En dat weet u. U was daar en zij was niet thuis. Ze had een vergadering. Tot 11 uur. U doet er heel verstandig aan als we u gewoon vertelt wat is gebeurd. Uh. Ja, goed. Kijk, om, omdat Erik um, in de galerie gevonden is... ...hebben we afgesproken dat we allebei hetzelfde zouden zeggen. En toen hebben jullie ook afgesproken dat dat bericht op Eriks antwoordapparaat verwist moest worden. Ja, dat maakt haar natuurlijk alleen maar verdachten. En jou ook. Je hebt geen alibi en zat motief om je verslaafde mannen te weg te ruimen. Ik wil nooit meer iets met je te maken hebben. Ach, je begrijpt het is helemaal verkeerd. Het heeft er... Ik hoop dat je langzaam krepeert. Nou, heb jij een spuitje gezet op de vriendin. Hij was besmet. Begrijp je dat dan? Hij was seropositief en hij wist het al een half jaar en hij heeft niks gezegd. God zeg, begrijp je nou waarom ik dat? Dat telefoontje dat ging over de eetstest. Hij wou niet in zich meeslepen. Dat zei hij ook gewoon. En u bent ook? Nee. Of ja, dat ik... Ik weet natuurlijk nog niets, het We kan wel een half jaar duren. Hoe laat komt Giselle thuis? Half drie. Pas om half drie. Die is er nog, die borestein. Die blik van de jager, hè? daar is ja. iets mee. Zijn voor. Ze hebben allebei een alibi. Ja, elkaar. Gaan jullie het over de kunst te bakken, borestein? Ja. die stroopt hij wel eens de buurt af met zijn vriendjes. En ik zei... Momentje, momentje. Kom Jan. Kom Jan, kom Jan. Dat is de kast. Zo. Hier moet je wezen. En de bril omhoog hè. 82. Maar over die Borenstein. Die uh, zit nog wel eens met zijn neus in de pretfilm. En dan denkt hij dat u onze lieve heer is. Smijt met geld. Ik heb hem al een paar keer samengezien met de Bruin. Maar de Bruin is toch alleen een huis. Ja, en ik drink melk. Fledder. Ja? We komen nu aan. Wat denk je? Giselle de Hoog wil een heel nieuwe verklaring afleggen. Na de vergadering van Blijven Mijn Leef ben ik bij Selma Klein geweest. Ik was pas om half drie thuis. Wie is Selma Klein? Een vriendin. Mijn vriendin, eigenlijk. Daar heeft drie jaar lang een relatie mee gehad. Selma Klein, kende die laam 32. Wat moest u bij haar? Ik wilde er definitief een punt achter zetten. En dat mocht Mariska niet weten? Ik had haar verteld dat het al lang zoveel was. Ze was te kwetsbaar en alles wat ze de laatste tijd heeft meegemaakt. Is. Ik heb haar gezegd dat uh, we na de vergadering met wat mensen zijn gaan stappen. Dan gaan we die Selma checken. Gaat niet. Oh? Ze is stewardess. Oh, begrijp het. Ze serveert er op de Space Shuttle is net vertrokken naar Mars. Ze is op een KLM-jumbo. Ze is vertrokken naar het Verre Oosten. Mijn god, van een land trouwens, zeg. Maar dat werkt u zelf in de hand. Waarom verzweeg u bijvoorbeeld dat hiff-verhaal? Ook verzoek, van Mariska. Maar met het geliegende en het gedraai maakt u het ons en u zelf alleen maar moeilijker. Ik probeer mijn privéleven buiten deze zaak te houden. Het lijk van de man van jouw minnares is in jouw galerie gevonden. Nou, probeer dat maar eens buiten je privéleven te houden. Mijn relatie met Mariska heeft niets met Erik of met de galerie te maken. Maar wel met dat kunstwerk in de galerie. Dat kunstwerk zegt mij persoonlijk helemaal niets. Het is uw dagelijks brood. Voor mij zijn kunst en kunstenaars handel. Het zal een verder een rotzorg zijn of ze zich kapot spuiten... of iedere nacht zich laten vollopen in Van Lotje? Het heeft niets te maken met Mariska en mij. Kan ik nu gaan? Nee. Want wij gaan nu eerst even contact opnemen met de KLM, om mevrouw vooral Selma Klein op te sporen. Mariska? Die blijft ook gezellig hier. Mariska heeft het niet gedaan. Dat weet jij helemaal niet. Jij was je verkeering aan het uitmaken. Zet Pins de nieuwe ademlijke hoog, wij gaan mevrouw de jager. Oh, ja, je ja, voelt me net af van uitgerekend in nacht van de woord aan mannen en bovensteuners gezellig weer Dan in het café van Lotje. Zeg, wat gaat u doen? Ik ga foto's maken in uw kantoor. Waar is sprake van? Meneer, ik heb toestemming om overal in de bureau te mogen fotograferen. Dus... Alle de toestemming van de hoofdcommissaris. Hup, eruit. Deze deur gaat dicht en blijft dicht. Kom op. Hier staat de handtekening van de hoofdcommissaris. Meneer, ik zei u toch al, al heeft toestemming van de hoofdcommissaris. Jongens, wat hoe nou? Jou zocht ik gisteren al. Ik wil die nagemaakte Humphrey Bogart en Rita Hayworth van mijn afdeling af. Die zijn daar op verzoek van het hoofdbureau, daar kan ik niet zomaar omheen. En ik kan mijn werk niet doen. Ik begrijp Ze het, Ze willen maar... mijn kamer in. Ik snap dat het lastig is, maar ik kan geen kant op. Dit is een nieuw beleid van de hoofdcommissaris. P.R. Public relations. Daar kun je mee scoren. Scoren. Nou, we kunnen beter scoren door meer misdaad op te lossen in deze stad. Ik wil ze weg hebben hoor, anders. Anders wat? Sinds de moord op die kunstenaar lopen de jongens van de pers hier in de huid. Stel dat die hier toevallig achterkomen dat het onderzoek nogal opgehouden wordt door een stelletje hitte van een modeblaadje. Zo. So. Chantage de kok. Inderdaad. Maar oh, niet als het zit, binnen een uur verdwenen. hoor. Het Is gewoon werk. Maar zo'n lijk. Als je er één gezien hebt, dan heb je ze allemaal gezien. Het nadeel van zo'n vers lijk is alleen dat het zo vreselijk veel werk betekent. Dus ik ben bang dat het vanavond al later zo wordt. Misschien kunnen we morgen iets. Vers! Jullie zijn toch morgen nog? Mm -hmm. En vanavond wordt het ook laat. Ik denk het niet. De kok is al naar buiten. Doei. Dus meneer Borrestein kom hier regelmatig. Oh, krijg je wel vaker kunstenaars over de vloer. Hè? Een soort van uh, zakenrelaties. En u weet zeker dat gisteren gisternacht... De nacht van de moord. om twee uur is vertrokken. In ieder geval niet voor twee uur. Dat heeft ze toch net verteld. Wat wilt u nou nog? Ja, ja. Check uh, nog eens checken. Het is het grootste gedeelte van ons werk, mevrouw. Ja, dat begrijp ik. Ja, ja, ja, ja. Nou ja, dat is het dan wel. Ja, of u moet ons nog wat te zeggen hebben. Nee? Nou, als u ons nu wilt excuseren. Ik heb nog een afspraak in de stad. We zijn al aan de late kant. Dus... Nee, nee, nee, nee, nee. Dank u wel, dank u wel. Nee. U woont hier leuk? Ja? Ja, we zijn er ook erg blij mee, hè, schat? Of anderhalve week, dan zouden ze moeten komen kijken. Ziet de tuin er heel anders uit. Oh. het heeft namelijk een vriendje ingeschakeld... ...en die heeft een soort van Scandinavisch concept bedacht. Dat wordt prachtig. Ah, nou, als ik eens in de buurt ben, zou ik aan het denken. Dat doe ik zeker. Ik knijpt het. Hij weet veel meer. We wachten nog even. Ik kijk hier nog even om. Wel over het bedienen van taxi voor. Rustig aan. Ik zeg niks. Waarvoor zit ik hier eigenlijk? Uh, nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. Wat voor nieuwe ontwikkeling? Ah, daar bent u. Gaat u zitten. Ik hoop dat u weet wat u doet. Uh, ik wil nou eindelijk wel eens weten. Nou, mij maar... het woord, mevrouw. Ja, als u het niet erg vindt, wil ik eerst van wat zeggen. Uh, Leest u dit dus. Verlevert aan de heer De Jager, zes kuub compost, merk van, zijn de tachtig balen. U bent de tuin toch aan het opknappen? Hij is zijn tuin aan het opknappen. Misschien dat meneer de, de Jager zelf iets kan zeggen? Ik ben met mijn tuin bezig. Ja, dat vertelt u me vanmiddag. U moet nog beginnen. Maar in uw tuin liggen zestig balen. De spook bij één gedachte door mijn hoofd, waar zijn nou die twintig zakken? We willen een advocaat. Je wilt toch ook een advocaat? Maar die advocaat kan echt geen twintig zakken compost voor zijn toveren. Niks meer zijn. Zijn er zo'n een tijdje in mond haat. als jij niks vertelt, dan hangen we je op aan die zakken compost. Dan lopen je vriendjes straks weer buiten. Ze hebben niks. het. Gewoon. Niks zeggen, en je blijft niks. Nou, daar zou ik niet zo zeker van zijn. Het technische recherche is op dit moment bezig, het brakenliggende terrein om te ploegen om te zoeken naar sporen. En ik heb ze gevraagd die te vergelijken met de banden van de terreinauto... die ik bij uw huis zag staan. Bluf. allemaal maar Bluf. En als dat niet voldoende is... kan de officier van Justitie nog altijd vragen aan uw vrouw... waarom ze gisterochtend het tuincentrum belde in Noord. Wij je niks. Hou toch je bek, man! Ik heb het niet gedaan. Dat zeg ik niet. Maar die was er wel bij. Hij komt! Wil jij soms kleden wachten? Erik Tromp chanteerde hem. En hij chanteerde mij weer. Hij zei dat Erik Tromp een pond kook van hem gestolen had. En het bandje. Oh God, ja, dat bandje. Dat artistieke bandje. Wat stond er nou op? Ik koop wel eens een onsje kook bij Victor. Kopen? Ja, <laughs> Kopen Voor mijn contacten en zo. Voor jezelf. Ook. Soms. En hij had in zo'n conversatie waarbij er een onzin wat over tafel ging getaped. En dat bandje had Erik dus ook gestolen. Domme lul. Wat ben jij toch een domme lul. Maar ik heb het niet gedaan. We zouden alleen maar dat bandje en die kook terughalen. Ik heb het echt niet gedaan. Ik, ik heb hem alleen maar vastgehouden. Ja, het was dan niet de bedoeling om... Nou, zeg het nou maar. Jij hield die spuit vast. Jij hebt het gedaan. Jij hebt hem gewoon vermoord. Vermoord! Ik heb niemand vermoord. Ik heb een kunstwerk gecreëerd. Een maand geleden had Borlestein Tromp voorgoed uit de sociëteit gezet. En die pikte het niet. En dan braak. Hij brak in met Borlestein en vond toen het bandje en die kook. Sorry, mevrouw de kok, dat ik zo laat ben. Dat is gezellig? Ja. Maar hoe liep het nu verder? Tromp belde Borlestein dat is een kook had. Borstein wilde wel een deal. Tromp zou 50 mil krijgen als hij die pet, vim en het tapeje zou inleveren in het café van Lotte. Waar is mijn geld? Eerst mijn kook. En het bandje. Zo gaat 200 gram. Misschien dacht hier dat ik gek was. voor het pond geven jongen wie garandeert me dan dat ik met het geld wegkom Maar is de rest. Ja, en het bandje moeten we hebben. Dat heb je toch al bij, hè? Who knows? Wat bedoel je? Pak een beet. Hij is hem omhoog. Wat ga je doen? Je wilt je tape toch terug? Hou hem dan godverdomme vast. Nou, waar is mijn koop? Het is jouw keuze, Erik. <tie> Ik laat het eens om te af Hij is me omhoog. Dan wilt je tape toch terug, hou dan Godverdamme vast. Nou. Zie je dat? Puur spul. Ga jij er niet meer bij hebben? Ga je zo meteen naar de andere wereld. Nou! Waar is mijn kook? Het is jouw keuze, Erik. En toen zaten ze met een oh. lijk. De jager was helemaal in paniek. Maar Boris, hij vond het prachtig. Mooi bieden. Hij wist dat die bergen aarde van mannen, pas later gestort zouden worden. En daar konden ze toen mooi onder begraven. De jager had de compost en zijn vrouw moest morgens die tuinderij in Noord afbellen. Dat lijk zou weken later ontdekt worden. En niemand had verwacht dat een kind in dat kunstwerk zou gegraven. Op zich niet slecht bedacht. Hè? Cultureel graf, zal ik maar zeggen. Blijft natuurlijk heel erg. Kunstenaars, hè? Een moord is geen kunst. <mully>